Hij naar zijn kast en haalt er een spiksplinternieuw pijpje uit. Ja, uh, uh, sint nicolaas u hebt nou zo lekker bij me gegeten. Hebt u nou zo'n strek in een pijpje te Ik heb dit pijpje zelf gemaakt, van een kastanje, ziet u. Het is nog helemaal nieuw en uh, misschien wilt u het wel hebben. Om je de waarheid te zeggen, Paulus, ik rook nooit. Met zo'n lange baard is roken gevaarlijk. Brandgevaar, snap je wel. Maar je aanbod stel ik zeer op prijs. Ik krijg niet vaak cadeautjes. Daarom zou ik dat pijpje graag willen hebben, als aandenken. Mag dat? Natuurlijk, Sint-Nicolaas. Het spijt me alleen dat ik niet wat moois voor u heb. Het is maar een heel eenvoudig kabouterpijpje. Dat hindert niets. Een geschenk hoeft niet duur te zijn. Ik ben er heel blij mee en ik zal het zuinig bewaren. Maar hoe zit dat nou? Ik zie aan je neus dat je me een heleboel wilt vragen...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 en dat er voor de dieren echt geen tijd overschiet. Gauw probeert Paulus nog over iets anders te beginnen, maar het is al te laat. Sint Nicolaas heeft hem heel goed verstaan en de heilige ziet er opeens diep ongelukkig uit. Met diepe rimpels in zijn voorhoofd staart hij naar het vuurtje en Paulus draait verlegen op zijn stoeltje heen en weer. Nu is het toch zijn schuld dat die goede Sint zo bedroefd kijkt, was hij er maar nooit over begonnen. Van pure zenuwen haalt Paulus een doorgerookte kabouterpijpje tevoorschijn. Maar bedenkt zich gelukkig bij tijds dat het erg onbeleefd zou zijn om onder de neus van Sint-Nicolaas te gaan roken. Haastig stopt hij het pijpje weer weg en gaat een potje vlierthee zetten. En van die thee knapt Sint-Nicolaas gelukkig ziende rogen op. Tja, dat was een heerlijk kopje thee, Paulus. En wat die dieren betreft, daar heb je natuurlijk groot gelijk in. Die willen ook wel eens een cadeautje hebben.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 Nou, oh, dat, dat, dat gaat gelukkig. Het is al aardig opgetrokken. Ik kan uw paard nou duidelijk zien staan. Huh, jongen, jongen, wat een groot beest is dat. O, uh, o, oh, oh, saint Nicolas, ik hoef toch niet op een paard te zitten? Nee, Paulus, dat is niet nodig. Zo'n klein paard bezit ik niet. Zelfs een pony zou nog te groot voor je zijn. Dat paard moeten we dus maar vergeten. Oh, dat is wel goed ook, want als u het mij vraagt, dan denk ik dat de dieren in het grote bos behoorlijk bang zouden zijn voor zo'n reuze beest. Wil je nu even helpen duwen, Paulus? Ik moet je boom weer uit. Jazeker, hier ben ik alweer. Voorzichtig aan maar, eerst het hoofd. Ja, dank de Ik Pas op uw mantel, hoor. Gaat het? Bijna, Paulus. Wacht even, ik sta op mijn baard. Zo, zo. Nou nog een klein zetje. Ja!